Middernacht, het begin van zondag 9 juni, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Californië is de tweedaagse kennismakingsontmoeting van president Obama en de Chinese president Xi Jinping afgelopen. Obama bracht vandaag de cyberaanvallen op computernetwerken van bedrijven en de Amerikaanse overheid ter sprake. Volgens een Chinese woordvoerder mag deze kwestie niet leiden tot wantrouwen en frictie. Hij zei dat de twee leiders nieuwe wegen hebben ingeslagen. Ze zijn het er onder meer over eens dat Noord-Korea nucleair moet ontwapenen en dat de VS en China economisch moeten samenwerken. China spreekt van een constructief en historisch gesprek. Tienduizenden mensen hebben vandaag in de Ierse hoofdstad Dublin geprotesteerd tegen versoepeling van de abortuswet. Volgens de organisatoren waren er 40.000 mensen op de been. Het zou de grootste anti-abortus demonstratie uit de geschiedenis van het katholieke land zijn. De Ierse regering wil abortus toestaan bij vrouwen die in levensgevaar zijn als gevolg van hun zwangerschap. De versoepeling geldt ook voor vrouwen die suicidaal zijn... nadat ze zwanger zijn geworden na een verkrachting. In een cacaofabriek in Zaandam heeft korte tijd gewoed. Het vuur ontstond rond 9 uur vanavond en was na 2 uur onder controle. De oorzaak van de brand bij Cargill Coco de Jonker is niet duidelijk. Het vuur ontstond op een plaats waar vocht uit de cacao wordt gehaald. Vaak begint een cacao-brand door broei. De massa is vaak lastig te blussen. Het Rode Kruis wil 800 gewonden uit de Syrische stad Kissir overbrengen naar ziekenhuizen in Libanon. Volgens de tv-zender Al Jazeera zijn gisteren en vandaag al tientallen mensen met Rode Kruis-ambulances naar Libanese ziekenhuizen gebracht. Het Syrische leger staat niet toe dat het Rode Kruis de gewonden in Kessier ophaalt. Familieleden en vrijwilligers moeten hen buiten de stad brengen waar het Rode Kruis hen kan oppikken.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 Een bijzonder nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand die dan op een, op een mooie kamer hier zit. Maar vandaag, ja, het hele hotel is afgehuurd. Dus wij zitten in een soort van vergaderruimte met een mooi rond tafeltje. Het klinkt ook een beetje hol. Uh, maar het is alleszins uh, aangenaam. En dat komt ook zeker door de gast die ik tegenover mij heb zitten. Want deze man uh, is één brok aan ervaring op, welke, op, op vele vlakken. Uh, politiek, ontwikkeling samenwerking. Uh, hij is uh, maar liefst vier keer minister geweest. Hij is uh, bijna vijftig jaar lang lid geweest van de Partij van de Arbeid. Ik heb het over niemand anders dan uh, de heer Jan Pronk. Bijzonder goede avond. Goedenavond. Um, ik wil even met u uh, het nieuws van uh, afgelopen dag... Uh, Bespreken. En nou, dan komt natuurlijk toch, uh, u als Afrika-liefhebber... Lief, er komt één, één nieuwsitem toch echt bovendrijven En dat is de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. Um, heeft u hem wel eens ontmoet? Ja, en daar zat ik ook gespannen te luisteren om twaalf uur... nu net voordat dit gesprek begon naar het nieuws... Uh, of er alweer wat nader nieuws was. Ik heb hem ontmoet een aantal keren... Uh, nadat hij uh, Robben Eiland had uh, verlaten... We hebben natuurlijk vanuit Nederland altijd heel erg veel contact gehad... met Zuid-Afrika, het andere Zuid-Afrika zou je mogen zeggen. Door ook al in de jaren zeventig veel steun te hebben gegeven aan ANC. Dus we kenden een aantal mensen van het ANC... die ook regelmatig langskwamen in Nederland. Mebeki bijvoorbeeld was toen vertegenwoordiger van het ANC in Londen. Kwam regelmatig in Nederland. Ook bij politici spreken. En Mandela kon je natuurlijk pas spreken en zien toen er eenmaal een bijna-einde was gekomen aan de, aan de apartheid. En ik was ja, uiteraard, zoals iedereen, zeer van hem uh, onder de indruk. Ik heb hem een aantal keren in Zuid-Afrika gezien... en één keer tijdens zijn bezoek aan Nederland. En hoe is zo'n ontmoeting met Mandela toch bijna een heilige? Nou, hij heeft een, hij heeft een grote uitstraling, uh, vanzelfsprekend. Uh, dat van nature, moet ik zeggen. Uh, hij straalt natuurlijk ook zijn verleden uit tegelijkertijd. Iedereen benadert hem natuurlijk ook met de kennis... omtrent alles wat hij gedaan heeft. Uh, dat, en je hebt veel gelezen wat hij heeft gedaan... en veel gelezen van wat hij heeft uh, gezegd. Uh, en dat hangt om hem heen als je hem ontmoet. En eigenlijk het allerbelangrijkste vind ik, terugkijkend... En dat is voor hem tamelijk uniek. Want er zijn weinig andere staatslieden, politici, leiders die dat kunnen. Hij kwam uit een conflict. En hij had partij gekozen. En hij had een hele grote aanhang. En dat conflict dat was manifest. En dat was gewelddadig geëscaleerd. En hij moest op een gegeven moment weer de geest moest terug in de fles. En dat kon alleen maar doordat hij iemand, hij dus de hand toestak aan zijn tegenstander. Over de kloof van het conflict heen. En er zijn weinigen die dat kunnen. Want diegenen die dat doen, lopen de kans... dat ze door hun eigen achterban weer terzijde worden geschoven. En dus durven politici dat niet. Hij kon het. Uh, zoals er maar een paar anderen zijn, naar mijn mening... in de geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog... die dat hebben gedaan. Havel vind ik zo'n voorbeeld, in, in Tsjechië, gestorven. En Willy Brandt kon dat. En eigenlijk niemand anders. Ik heb er lang over gedacht uh, dat dit type mensen... dus een, een rolmodel zou moeten zijn, en, en kan zijn... Ook voor mensen die bezig zijn met, met, met conflictdeescalatie. En je kiest zo gauw partij. Maar het moet mogelijk zijn partij te kiezen... en tegelijkertijd de hand toe te steken aan een ander. Waarom kon hij het? Ik heb voor mezelf geanalyseerd... en wat dat betreft was hij natuurlijk de verpersoonlijking daarvan. Je kunt alleen maar lijden als je zelf hebt geleden. maar als je zelf hebt geleden zoals hij dan ben je ook volslagen betrouwbaar en vertrouwd door je eigen achterban. Als je niet hebt geleden... en mijn Beekie had dat eigenlijk niet, want hij zat toch, zei men, daar fijn in Londen... dan zal je eigen achterban zich makkelijk van je afkeren. Dus je hebt leiders nodig die door het conflict heen zijn gegaan. Hij was daar het unieke voorbeeld van. Nou, onze gedachten zijn bij hem. Ja, ik zei, hij was er het unieke voorbeeld van. Hij is het nu nog steeds. En ik uh, hoop en bid met talloze anderen in Zuid-Afrika zelf. En je merkt dat regelmatig. Wanneer er weer iets is met Mandela, wanneer hij naar het ziekenhuis wordt gebracht... dat iedereen hoopt en bidt dat hij uh, het nog een poosje volhoudt. Huh? Ik weet het niet, ik durf daar niks over te zeggen. Uh, maar je mag ook hopen en bidden dat als hij uh, er niet meer is, uh, dat er dan niet iets escalerends gaat gebeuren. Nou ja, u heeft net mooie woorden over hem gesproken. En ik hoop dat uh, dat gedachtegoed in ieder geval uh, in Zuid-Afrika overeind blijft... en eigenlijk ook over de, de rest van de wereld. Want, uh, ja, want het is, want dat, uniek, is hij natuurlijk hij... niet een voorbeeld alleen maar voor Zuid-Afrika... maar hij is nee. een voorbeeld voor, voor, voor Afrika. Want nou, heel eerlijk zijn de meeste Afrikaanse leiders... hebben dat nooit gekund. En zijn allemaal teruggevallen. Um, mooi gesproken over de actualiteit uh, van vandaag. Ik wou u toch even uh, terug meenemen naar anderhalve week geleden... toen u een brief schreef en uh, afscheid nam als uh, Partij van de Arbeid lid... na zoveel jaren. Um, mijn vraag is eigenlijk uh, heel simpel. Hoe, hoe, voel, hoe voelt u zich nu? Nou, ik, ik gebruik dat... Want die vraag wordt wel meer gesteld, hè? Ik, ik gebruik dan meestal uh, twee woorden. Ontheemd... Huh? Je, je, je bent je huis kwijt. Maar, maar ook onthecht. Want ik heb er natuurlijk lang over nagedacht. Uh, ik heb de deur ook niet met een klap dichtgeslagen. geslagen. Ik ben er geleidelijk aan naar de uitgang gelopen. Maar op een gegeven moment, u loopt geleidelijk naar de uitgang... maar op een gegeven moment staat u voor die deur... en dan gaat u die brief schrijven. Hoe was dat om ik, dat te schrijven? Nou, ik hou van, ik hou van schrijven. Ik hou van, van, als ik schrijf, dan denk ik beter na nog... Uh, dus ik heb er een paar dagen over gedaan. Uh, en ik heb dat ook willen doen op een zodanige manier... dat ik zelf helemaal tot klaarheid kwam. Het is niet zo dat je al precies weet... wat je gaat schrijven voordat je begint aan een brief. Je, je, het, het is een proces. En ik was er natuurlijk aan toe, langzamerhand. Uh, zeker na het regeerakkoord, dus een aantal maanden. Maar dan ga je zitten en dan ga je nadenken... Al schrijvende. En je gaat al denkende schrijven. Het is een proces. En dan zoek je naar woorden die precies weergeven wat je echt vindt. Je zoekt ook naar woorden die op geen enkele manier kunnen worden beschouwd... als uh, beledigend of, uh, of, of woorden waarvan mensen zeggen... die woorden zijn ongepast en dan hoeven ze niet meer over de inhoud te praten. Dus je moet echt goed nadenken. Wanneer je een dergelijke tekst op papier zet, en dat heb ik gedaan, en toen was ik ook tot die conclusie gekomen, al schrijvend, al denkend. En heeft u die brief dan nog laten lezen aan naasten? voordat we hem op de bus deed of misschien op, uh, op cent duwden? Nee. Um, mijn vrouw zei dat had je moeten doen en ze had achteraf had ze gelijk. Maar ik heb het niet gedaan, omdat het mijn eigen beslissing was. En waarom, waarom zou uw vrouw van... Uh, uh, nou, KC kent mij natuurlijk heel goed. We hebben, ik ben 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid geweest, op een jaar na. En... Um, ze heeft het van het begin af aan meegemaakt. Ze heeft ook wel mijn, mijn keuze meegemaakt van het begin af aan. En, en mijn hele wordingsgeschiedenis in de Partij van de Arbeid... Uh... En ook al zal zij de laatste jaren niet meer PvdA hebben gestemd... want ik geloof dat alle mensen vlak om mij heen in het gezin... allemaal inmiddels groen-links waren gaan stemmen. Maar dat is ook links. Hè? Dus dat is, en eigenlijk is dat ook wel een beetje een sociaal-democratische beweging. Uh, wist zij dat ik echt PvdA was? Ik ben echt een sociaal-democraat. En ik heb ook in mijn brief geschreven... ik blijf sociaal-democraat. Ik neem het de Partij van de arbeid kwalijk... dat ze sociaal-democratische beginselen hebben verkwanseld. Dus jullie zijn het niet meer. Maar eh, daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar even nog terug naar die brief. Is het toch alsof je een soort van relatie... dat je je verkering uitmaakt? Ja, maar nogmaals, het is niet met een, met een, met een bang gebeurd. Uh, het, is, um, het, is het is... Het is doodgeploegd. Nee, daardoor. Ik, ik was op weg naar de uitgang. Hè. En ik had ook een paar keer, eerlijk gezegd... die deur op een keer gezet al... door andere verhalen te houden. Grote verhalen die op papier staan, die, waar ik lang over had uh, gedacht en geschreven... die bekend konden zijn en die, en die ik ook publiceerde. Maar waar ik geen reactie op kreeg, dat, heeft mij ook, dat is mij wel opgevallen. Uh, en ik heb ook een aantal van die teksten in die brief... heb ik ernaar verwezen. Uh, uh, want dit is niet een, een, een, een grill op dit moment. Nee, ik, ik, een aantal jaren lang heb ik... Kritiek uitgeoefend op het feit dat langzamerhand de Partij van de Arbeid steeds minder sociaal-democratisch is. Maar als u dan uw lidmaatschap opzegt van iets waar u zo in geloofd heeft en, en 49 jaar lid van bent geweest, doet dat dan pijn? Fysieke pijn? Nee, geen fysieke pijn. Uh, wat mij pijn deed, uh, was nou juist uh, het feit dat die Partij van de Arbeid steeds minder een partij was die ik herkende als een sociaal-democratische partij in de afgelopen paar jaar. Um, en dat deed pijn. En dat is mijn vertrek. deed mij eigenlijk zelf geen pijn meer. Um, ik heb ook het gevoel gehad dat de Partij van de Arbeid heeft mij verlaten. Um, ik, dat heb ik geschreven een keer in, in een andere tekst. Um, er is een, een, een, um, uh, een Engels politicus die in Labour belangrijk is geweest, uh, Milliband. En die had een prachtige redenvoering gehouden. Um, waarom raken wij de mensen kwijt? Dat was eigenlijk zijn thema, zijn vraagstelling. Waarom raken wij de mensen kwijt? En ik kwam met een aantal hele interessante politieke, intellectueel interessante analyses. En ik heb die gebruikt voor een uh, grote toespraak die ik heb helemaal heb uitgeschreven. Die ook is gepubliceerd. Die ik heb gehouden in Australië op, op uitnodiging. Ze hadden... Grote conferentie over de sociaaldemocratie is. Ze wilden er één Europeaan bij hebben en hebben hem toen uitgenodigd om een, een Europees verhaal te houden. Want toen heb ik hem uh, zijn toespraak eigenlijk als uitgangspunt genomen en gezegd: breuze interessante vraag, maar er is een andere vraag en die is relevanter. Waarom raken die mensen ons kwijt? Hm? Waarom zijn de mensen de sociaaldemocratische partijen, de Labour Parties? in Europa kwijtgeraakt. Misschien komt dat wel, heb ik toen al geschreven... door het feit dat die sociaal-democratische partijen... niet meer sociaal-democratische partijen zijn... en niet meer als sociaal-democratische partijen worden herkend door de mensen. En er zijn mensen die zich verraden voelen. Um... Voelt u zich verraden? Nou ja, het ja, zijn mensen die zich verraden voelen. En dat hoor ik ook. Ik, ja, ik voel me, kijk, ik voel me niet verraden. verraden. Dat niet meer, ik, ik vind dat. Nou, u bent de partij genomen van. Ik u. heb andere woorden gebruikt. Verkwanseld en verlogen, Laat ik het daar maar bij houden. Maar u had, u had ook een, een afspraak met, met de voorzitter van de Partij van de Arbeid deze week, de heer Spekman. Hoe was dat gesprek? Nou, dan? Ik kan, kijk, als er nou één persoon is waar ik vertrouwen in heb binnen de Partij van de Arbeid, dan is het Hans Spekman. Ik vind hem authentiek, uh, ik vind hem echt. Uh, oprecht. Nou, dat zijn drie woorden. Uh, dus ik had wel eens hier meer dan met hem gesproken. En ik heb van de week weer een gesprek met hem gehad. En hij heeft mij opgebeld. Hij heeft echt zijn best gedaan om mij te bereiken. En hij zei dat hij er uh, echt grote problemen mee had. En dat hij me niet wilde gaan overhalen om op mijn standpunt terug te komen. Want hij wist dat dat natuurlijk onbegonnen werk zou zijn... als je eenmaal zo'n beslissing neemt. Maar hij, ging, hij legde aan mij uit hoe hij erin staat... En hij sprak natuurlijk de hoop uit dat ik op een gegeven moment weer, weer terugkeer. En, uh, nou goed, we zijn uh, uit elkaar gegaan na een lang gesprek... Uh, met de afspraak om contact te houden. Nogmaals. Maar wat was de conclusie van het gesprek? Nou, dat was geen conclusie. Ik luister naar hem en hij luistert naar mij en we begrijpen elkaar. Uh, Maak het maar zo formuleren. Uh, hij is een heel ander type man... Hij is, hij, hij is een vechter van onderaf aan geweest. Dan een groot aantal andere mensen die ik momenteel in de Partij van de Arbeid... Eh, in het leiderschap zie opereren. Ik voel me heel erg dicht bij de gewone leden staan. En, en iedere uitnodiging die een afdeling aan mij richt om te komen... een praatje te houden, te komen discussiëren... heb ik altijd aangenomen en zal ik ook aan blijven nemen... Nee, maar hij is ook, uh, als voorzitter van de Partij van de Arbeid... hij staat ook dicht uh, bij de leden... en uh, hij straalt ook nog, volgens mij, sociaal-democratie uit. Reker, maar hij is, hij, hij is de verpersoonlijking van een echte sociaal-democraat... Nou, maar de dat moet toch Arbeid. een heel moeilijk gesprek zijn... omdat u afscheid neemt van de partij... omdat hij niet meer de sociaal-democratie uh, voorstaat... zoals u dat in gedachten heeft, en de voorzitter... Ja, maar een, een partij mee? is natuurlijk een hele beweging. Een heel instituut, een hele structuur. Het is veel meer dan alleen maar één voorzitter. En, uh, dus ik voel me dicht bij hem staan, maar de Partij van Arbeid is een totaliteit... is een beweging die geleidelijk aan is weggegleden, naar mijn mening... Uh, van, van de kern. Uh, die kern heeft te maken natuurlijk met solidariteit en, en humaniteit... om die woorden te gebruiken. Ik ben het ook niet eens met een groot aantal politieke stappen die gezet zijn. Uh, en ik ben bijvoorbeeld uh, rond uh, het regeerakkoord en daarna... maar dat is voor mij geen reden om uit een politieke partij te stappen. Ik heb ook vaak gezegd tegen anderen... als er wel discussies waren over het feit... of je wel of niet in een politieke partij zou moeten blijven... je gaat pas weg wanneer je vindt dat een partij... haar beginselen verlaat, verkwanselt, dan pas. Dat vind ik dus nu het geval. Uh, dat een partij van Maar is Hans haar het, arbeid, het met u eens... Snapt u dat hij opgestapt bent? Oh, ik geloof dat hij dat wel begrijpt, maar dat zal hij uh, niet zo... maar dat geloof ik, dat hij dat wel begrijpt. Uh, hij accepteert het natuurlijk niet. Ik zou het ook niet accepteren als ik voorzitter zou zijn. Maar, maar ik maar, zou ook proberen om anderen... Als hij u goed begrijpt, dan moet hij ook begrijpen... dat de Partij van de Arbeid dus de... Beginselen van de sociaaldemocratie. Nou, dat, dat zal die zo natuurlijk nooit erkennen. Dat verwacht ik ook helemaal niet van hem. Ik ga niet proberen hem over te halen tot mijn standpunt. Ik zal ook nooit anderen vragen om de Partij van de Arbeid toch wel te volgen. Echt niet. Dat zal ik niet. Ik zal ook de Partij van de Arbeid niet gaan aanvallen. Ik heb ook geschreven. Ik ga niet op een activistische manier opponeren of, of ageren tegen. Ik zal ook nooit mensen aanvallen daarin. Ik, ik heb gewoon afscheid genomen. Heel persoonlijk, omdat ik vond. Dat ik daar niet langer meer in thuis was, want dat huis was verplaatst. Maar dat He? moet voor, juist voor Hans Pekman toch verschrikkelijk moeilijk zijn? Ja, ik zou zeggen: nodig hem volgende keer uit en heb dat gesprek dan met hem. Ik ga me nou niet in, in zijn gedachtengang verplaatsen. Nee, ik maar heb... u was toevallig ook bij dat gesprek. Dus... Ja, ja, en uh, ik, ik, ik, ik heb het als een heel goed gesprek ervaren. Zoals ik ook een eerder gesprek met hem als een goed gesprek heb ervaren. Ik heb hem zeer hoog. Uh, en meer valt er verder niet over te zeggen. Want zijn opvattingen moet je zelf maar naar buiten brengen. En uh, nou, Hans Spekman heeft u uh, proberen t, uh, te bellen. En dat, dat is ook uiteindelijk gelukt. En daar is een, een, een gesprek ontstaan. Heeft u Samson nog aan de telefoon gehad? Nee, maar dat heb ik eerder gezegd. Op de nee, nee, nee. Hij is politiek leider. En Wouter hij heeft het Bos, terug. heeft hij nog eens uh, uh, gebeld met u? Ja, maar die is ook net als ik gewoon lid. Maar ja. dus dat gewoon... zijn toch wel nog altijd... Uh, Wim Kok heeft hij nog uh, met u gebeld? Ja, dat gaat een heel rijtje laf. Maar ik heb heel veel reacties gehad van gewone leden. En heel veel. Uh, ik zei het in gesprek, maar nou, dat valt. Ik heb nogal veel e-mails gekregen. Uh, ik lees geen Twitter hoor, dat doe ik helemaal niet, maar e-mails doe ik wel. En zo'n paar honderd. En toen vertelde hij hoeveel dat hij dan niet altijd al krijgt. Dan is een paar honderd reacties die ik heb gekregen. valt eigenlijk in het niet uh, tegen de grote aantal e-mails die hij regelmatig ontvangt. Maar zijn er nog partijprominenten die, die, die u gebeld hebben om uh, uw. Ja, ja, uw, uw emotie te delen. Ja, het is niet. Nee, er iets. zijn mensen die mij uh, goed geschreven hebben, want ik, ik hou van schrijven en uh, ik lees de e-mails en iedereen zal antwoord krijgen, alleen kost het zelf veel tijd. Uh, die uh, in hun totaliteit wel aan mij de indruk gaven dat het zijn heel veel mensen die zich ongemakkelijk voelen. Momenteel. En, en waren er dan nog promedan, prominente Partij van de Arbeid? Nee, maar dat gaat mij niet om de prominente. Dat gaat mij om de gewone leden. Daarom ben ik ook met die toespraak van Millie wat begonnen. De gewone mensen voelen zich uh, verlaten door een, uh, door een partij. Zij zijn hun partij kwijt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En, welke partij... en dat merk ik wel, hoor. Overigens geldt dat natuurlijk voor meer partijen. Maar bij welke partij, of welke partij draait, uh, draagt de sociaaldemocratie dan eigenlijk nog het beste uit in Nederland? Nou, dat is dus nou niemand. Anders zou ik ook naar een andere politieke partij wellicht zijn overgestapt... die ik als een echt sociaal-democratische partij beschouw. Hoewel dat überhaupt moeilijk is, hoor. Want als je 49 jaar lang ergens in huis hebt gezeten... dan ga je niet zo makkelijk naar een ander huis toe. Dan ga je de, ga je de deur uit. Dat he? begrijp ik, maar ik, dus, uh, is het misschien bij de, ik, de SP ga al die partijen langs? Nee, ik, vind, ik heb, ik heb buitengewoon goede contacten gehad met parlementariërs van de SP... Ja toen ik minister was. Ik had de grootste bewondering voor hun inzet en hun deskundigheid. Ik heb ook de grootste bewondering voor de manier waarop SP'ers... echt met zaken komen die gedragen zijn door hun eigen achterban. Ze weten alles wat er gebeurt in ieder dorp, en iedere wijk, van iedere stad. Dat is werkelijk de manier waarop je politiek moet bedrijven. Maar het is mijn partij niet. Al was het alleen maar om vanwege het feit dat ik het toch wel heel erg... Naar Binnen naar Nederland gerichte partijen. GroenLinks is vind. ook een geval. GroenLinks vind ik een prachtige beweging. Uh, maar uh, het is geen sociaal-democratische beweging van het begin af aan. Ik, ik hou van bewegingen die staan in, de, in een traditie van. Beginselen met betrekking tot internationale solidariteit. Het heeft nog iets met Marx te maken. Hè? Arbeiders aller landen verenigt u. Nou, uh, Ik ben geen SP. Marxist, uiteraard, <laughs> maar het is, een, het, is, het is die geschiedenis. En de GroenLinks is met te Jong. Dus, uh, kortom, u bent nog de enige sociaaldemocraat in Nederland. Nee, volstrekt niet. Er zijn talloze anderen die, uh, eerlijk gezegd... Uh, en dat valt me wel op, natuurlijk geleidelijk aan die Partij van de Arbeid... ook eerder hebben verlaten of er niet naartoe zijn gegaan... En... Ik heb in mijn brief, in mijn slotzin, om het even toch wel te formuleren nog... in mijn slotzin heb ik gezegd... Uh, mocht er worden opgericht een vereniging van sociaal-democraten... dan word ik daar als eerste lid van. En voorzitter? Uh, zoiets, nee, nee, zoiets zou er moeten komen naar mijn mening. Zonder bestuur, zonder, zonder, zonder contributie. Gewoon een, een vereniging van mensen die bij elkaar komen en denken en met elkaar discussiëren over wat het sociaaldemocratische gedachtegoed... de waarden, de beginselen, betekent in de huidige tijd. Uh, iets dergelijks. Geen, geen, geen machtsstructuur. Niet iets waar je bang voor moet zijn. Het is een soort van counterfeeling power hè, die de macht zou willen geven. Op geen enkele manier. Maar voeding van, van de discussie over de betekenis van de sociaaldemocratie... in het huidige tijdsgewicht in Nederland en in Europa. Iets dergelijks. Uh, misschien kan dat ontstaan. We wachten het af. Um, het is tijd, uh, hoogste tijd voor een, uh, een mooie plaat. En ik heb een plaat voor u uitgekozen van Raymond van het Groenewoud. Dus u mag uw koptelefoon uh, opzetten. Ik heb uh, het nummer uh, voor de heer Pronk uitgekozen. Het nummer jarig. Je ogen zijn groot, je ogen zijn mooi. Je buikje is warm en bol. Wat jammer dat je niks hebt om te sparen. Je broertje is dood, je moeder ze huilt. Ik weet niet met welk geluid. De zon die schijnt en morgen... Ben je jarig. Je lijf is zo klein Verschompelt wel haast Je vader lijkt opgejaagd Hij zal zo goed hij kan Echt voor je zorgen Misschien kijkt hij blij Als jij heel verrukt Een likje neemt van de tijd het is jouw verjaardag Als je het haalt Tot morgen De vliegen kruipen lustig rond Op jouw verweest gelaat. Ze maken zich in zorgen want Verjagen mag niet baten Hier staat een gebouw van zestig miljard, het is hier dat men zich beraadt. Men zoekt naar herverdeling van de prijzen. Men kijkt heel serieus, men spreekt van een ramp. En na de vergadering, dan is er wat ontlading, drank en spijzen. Een duizend sterren benefit, ten voordele van jou. De televisie was er ook, omdat we van je houden. Je ogen zijn groot, je ogen zijn mooi. Je buikje is warm en bol. je woont ver weg.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 Ja, dit was Raymond van Groenewoud voor uh, de heer Jan Pronk. Wat vindt u ervan? Ik kende dit liedje van Raymond van Groenewoud niet. Het is. Uh, een van de meest verrassende liedjes die ik de laatste tijd heb gehoord. Uh, kindjes morgen niet jarig, kindjes morgen dood. Maar raakt het u nog altijd? Ja, het is. Uh, het is een verwoording van een van een heel groot verschil... wat er is tussen dat kind... waarover wordt gesproken... maar ver weg. En daarom is het kind zo aardig. confronteert de mensen niet echt. En die 60 miljard... en dat gepraat over dat kind. En die kloof wordt steeds groter. Het is dus praten over... maar niet praten met mensen in... in armoedesituaties. Uh, dit is... Uh, wrang en bitter verwoord. De schijnheiligheid natuurlijk ook van degenen... die uh, aan de andere kant van de streep zitten. Voor hen de goede kant van de streep. Maar is het correct verwoord? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dit de werkelijkheid. Um, uh, dit is een werkelijkheid die ik ook heel vaak probeer te verwoorden... in, in verhalen en in toespraken en in colleges die ik ook geef. Uh, nou, dat is wordt mooi, want we hebben een stukje van u uit 19, volgens mij is het 1971. Dus u mag nog een keer een koptelefoon uh, opzetten. Toen was u volgens mij uh, net uh, uh, Tweede Kamerlid. En toen uh, zei de jonge Jan Pronk het volgende. We zijn een bijzonder rijk land. Een welvarend land met een omvangrijke productie, met een goede werkgelegenheid. Dat is in een groot gedeelte van de wereld wel anders. Waar het nu om gaat is de vraag... houden we dat totale Nederlandse nationale inkomen voor onszelf... of gaan we echt een gedeelte van dat Nederlandse nationale inkomen besteden... ten behoeve van de inwoners van de derde wereld? We zeggen dat we dat laatste doen. Maar mijn zinziend is dat slecht schijn. Dit was in uh, 1971. Ik weet niet of u het nog kan herinneren. Ja, nou, kon... ik weet het. Volgens mij was dat... Tussen drukpersen, uh... geldpersen. Ja. ja, in de Nederlandse bank geloof ik zelfs. In de kluizen. Dat was een mooie uitzending... Die... waarbij mensen toen werd verteld wat geld en goud was. Um, ja. Het is, het is in belangrijke mate toch nog steeds... ook, dat, dat blijf ik zeggen, een verdelingsvrachtstuk. Alles is schaars op de wereld... Uh, grond en water, hè? vruchtbare grond en water... en ook die milieugebruiksruimte uh, waar je met z'n allen in moet leven... die we verknoeien met onze uh, uitstoot van broeikasgassen Alles is schaars. Er komen steeds meer mensen. En een groot deel van de wereldbevolking wordt ook steeds welvarender. Ze zullen ook steeds meer willen consumeren. Dus die, die druk op die schaarste wordt steeds groter... Nou, je kunt die schaarste een klein beetje verkleinen... door te investeren in, in nieuwe technologieën. Maar wat je daarvoor gebruikt, kan je niet voor andere dingen gebruiken. Dat betekent dus toch dat je met schaarste wordt geconfronteerd. Dus is het ook een kwestie van verdeling. Ook. En in een heel belangrijke mate een kwestie van verdeling. En dat doen we niet. Wat ik toen zei, uh, zijn we bereid om het te doen? En toen zei ik ook, zie ik nou ineens, hoor ik nou ineens... Uh, het schijnt anders. Ne? Dus we waren toen ook niet helemaal eerlijk. En we zijn dat waarschijnlijk nog steeds minder geworden. En dat maar was dit... natuurlijk ook een van mijn punten in die brief... waar we het over hebben gehad. Daar moet ik niet verder over spreken. Maar we hebben het ooit beloofd en herbevestigd... herbevestigd, vele malen op het allerhoogste niveau... dat we een stukje van onze welvaart zouden beschikbaar stellen... He? ten behoeve van steun aan mensen die het minder goed hebben... En dat doen we dus nou in mindere mate... omdat we vinden dat we het zelf minder goed hebben. Maar we hebben het veel beter dan we het ooit hadden. Maar dit, dit stukje kwam uit 1971. En we leven nu in 2013. En er is dus eigenlijk bitter weinig veranderd, zegt u. Wat dat betreft wel. Maar gelukkig zijn er ook heel veel successen geboekt... door middel van beleid dat wel is gevoerd. Hè? Ja, dat moet ook heel eerlijk gezegd worden. Dat mag eerlijk gezegd worden. Maar uh, het is uw politieke carrière geweest uh, al die jaren... En frustreert u dat niet? Dat er zo ik waardig... heb frustraties, maar ik heb ook, ook zegeningen. Anders zou het moeilijk worden. Ah. En ik wou net wel even bijvoorbeeld een van die zegeningen noemen. en Dat is toch wel van belang. Het gaat niet om groeien in, in welvaartstermen, uh, zoals Nederlanders dat altijd beschouwen. Maar bijvoorbeeld in het werelddeel dat u en ik allebei goed kennen en waar we allebei van houden. In die tijd. In de zestiger jaren was de gemiddelde leeftijdsverwachting daarvan even boven de 40 jaar. Nu is het rond de 60 jaar. We hebben het over Afrika. En dat is, ja. Ja, en dat is natuurlijk vooruitgang, hè? verbetering. Er zijn problemen, oorlogen en tropische ziekten. Uh, maar dat is voor elkaar gekregen door middel van beter beleid, moet je zeggen. En dat betere beleid is ook ondersteund van buitenaf. Dus kijk, als je nooit zou kunnen spreken over successen, hè? resultaten... dan word je echt gefrustreerd. Ik ben niet gefrustreerd omdat ik weet dat dingen die niet gelukt zijn... niet gelukt zijn omdat het beleid onvoldoende goed was. En ik weet dat goed beleid ergens in kan resulteren. Uh, en dan word je dus niet gefrustreerd over het feit dat iets inherent altijd fout is... Maar dan word je gefrustreerd over het feit dat het beleid verkeerd is, en dat kan je helpen veranderen. Maar dat kan je helpen veranderen. Maar u, u bent vanaf 1971 bezig geweest met die verandering tot stand te brengen, en het is blijkbaar niet gelukt, omdat we nog altijd met het verdelingsvraagstuk zitten. Het verdelingsvraagstuk is, is, is groter het, dit, dan dit, ooit. Dit fragment wat we laten, wat, wat uit 1971 kwam, kunnen we nu weer draaien. Ja. Het schijnt dat we de mensen helpen, maar het schijnt zo te zijn. Het is niet zo. Ja, het... Dus, dus ik, ik, ik, ik vraag me af... Eh, eh, eh, die frustratie moet toch enorm zijn? Ja, maar nogmaals, die wordt getemperd door het feit... dat ik weet dat het anders kan. En dat is geen theorie, dat is ook praktijk. Want er is in de praktijk iets tot stand gebracht. Er is in de ogen van sommigen zoveel tot stand gebracht. Kijk maar naar de groeicijfers in Afrika en in Azië... dat er nou niks meer zou hoeven te gebeuren, te behoeven van... Internationale samenwerking, daar ben ik het totaal mee oneens. Want dat, wat er tot stand is gebracht, is tot stand gebracht voor een deel van landen... en niet voor een groot, groot in mijn terminologie, de benedenwereld in een groot aantal landen. En de kloof tussen de bovenwereld, middenklasse en, up en bovenklasse en de benedenwereld wordt steeds groter. En dat vind ik een van de grootste problemen momenteel. Anders dan destijds. Toen was het probleem vooral de verhouding tussen arme en rijke landen... Nu is het vooral een probleem tussen arme en rijke bevolkingsgroepen... dwars door alle grenzen heen. Want dan is het hele gezicht van de wereld en van de Noord-Zuid-verhouding... veranderd door die globalisering. U legt het mooi uit, maar er is dus nog altijd veel armoede. Ik versta u niet. U legt het mooi uit en u, u legt de verschuiving goed uit... maar er is nog altijd veel armoede. Er is ontzettend veel armoede en er is meer armoede... dan u en ik altijd worden verteld in de statistieken... en de mooie verhalen van de Wereldbank en dergelijke. Want volgens mij wordt de feitelijke situatie verhuld. Uh, als je zegt dat mensen arm zijn... wanneer ze minder te besteden hebben dan één dollar per dag... dan heb je een maatstaf gecreëerd die... Uh, zo minimaal is, dan beschouw je iedereen die meer dan 1 dollar per dag heeft uh, als minder arm. En als je die mensen niet meetelt dan zeg je er is vooruitgang, maar er is natuurlijk onvoldoende vooruitgang, want armoede is A. ook nog een zaak van ongelijkheid. En B. wie kan er in vredesnaam leven van, en dat betekent onderwijs, gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, sanitatie, huisvesting, werkgelegenheid, van 1 dollar per dag? Um, u zei net, je moet zegeningen tellen, maar er zijn dus ook frustraties. Is het ook een frustratie uh, over wat u heeft kunnen bereiken... in al die jaren uh, politiek en zo hard werken? Nou, ik heb een aantal dingen, gelukkig, daar kan ik op terugvallen, uh, bereikt. Uh, ik, ik ben een onderhandelaar. Ik heb veel internationaal onderhandeld. En dan ging het niet over hulp. Want hulp is interessant, maar het is niet het belangrijkste. Ik heb grote internationale handelingen uh, daar aan meegedaan... en ik heb ze ook mogen leiden in de jaren zeventig over een, over een, wat dan heette de onderhandelingen... over een ander systeem van, van internationale economische relaties. En bijvoorbeeld, helemaal aan het eind, de wereldklimaatonderhandeling. En ik heb al die onderhandelingen iedere keer tot een succes weten te brengen. Consensus, iedereen was het ermee eens. En het was een stap vooruit, het was geen grijze muis. Mijn frustratie daarna kwam dat het niet werd uitgevoerd... Door, hè, door degene die, die na ons kwamen, door de opvolgers. Dat is een ander soort frustratie dan een frustratie dat een onderhandeling niet lukt. Onderhandelingen kunnen vaak uh, uh, mislukken. Uh, bijvoorbeeld wanneer je geen stap verder weet te krijgen. Uh, maar het is mogelijk om internationaal ergens... Te komen En dat is ook bijvoorbeeld het geval geweest met betrekking tot um, onderhandelingen over een andere aanpak van conflicten en vrede. Maar als, als u zo goed onderhandeld heeft, en uh, Meigen, dat, en dat ik was... goed onderhandeld. Nee, maar, maar ik... er was in ieder geval geen grijze en muis. Er was ja. iets bereikt, maar mensen na u hebben het niet opgevolgd. Zit u dan stampvoeten thuis? Ja, met klimaat zat ik dat wel. Uh, maar ook voel... en, en klimaat en ontwikkelingssamenwerking? Ja, goed, maar dat was het laatste. Klimaat, kijk, klimaat staat niet los van ontwikkeling. De landen die uh, echt het slachtoffer zijn van klimaatverslechtering, zijn niet wij. Want wij hebben natuurlijk rijkdom genoeg om ons bijvoorbeeld... gebruik maar als metafoor ons te beschermen tegen zeespiegelstijging... doordat we heel veel gaan investeren in de dijken. Dat kan men natuurlijk niet in Bangladesh of in Mozambique of waar dan ook. Dus zij hebben de lasten van... De klimaatverslechtering, die het gevolg is van onze uitstoot van broeikasgassen, die ik. weer samenhangt met onze leefstijl. Maar ik vroeg even af: hoe zit u thuis? En als we dat dan iets hebben uitonderhandeld, dat werkelijk een mooi resultaat is, na jaren, en het wordt niet uitgevoerd, dan zit ik wel uh, met gekromde tenen inderdaad te lezen en te luisteren. Um, dat vond ik huichelachtig. Echt. In Nederland, in Europa, in Amerika. Uh, ja, dat vond ik echt een, een hypocriete manier van politiek bedrijven. En wat dat betreft, en je kunt dat niet aan individuele personen euvel duiden... maar er is iets ontstaan van een zelfgenoegzaamheid... onder degenen die het al goed hebben. Dat men op geen enkele manier de consequenties... van het eigen gedrag voor anderen echt wil incalculeren in een verandering van het eigen beleid. De... Waardoor die kloof steeds groter wordt. En dat is ook onverstandig. Want het kan zijn dat er op een gegeven moment... groeperingen gaan ontstaan die dat niet langer meer accepteren. En die zeggen, dit wereldsysteem keert zich tegen ons. We willen geen onderdeel meer zijn van, van uw systeem. Wij gaan ons daartegen verzetten. En dat maar wat is vindt... uitermate riskant. Want wat vindt u dan... Nou ja, ja U schrijft erover in uw brief... Wij zijn onder de 0,7%-norm gezakt. Uh, uh, het percentage wat internationaal is afgesproken... over het uh, bruto-nationaal uh, inkomen... wat wij aan ontwikkelingssamenwerking zouden moeten geven. We zijn daaronder uh, gezakt. Wat zegt dat over Nederland? Nou, ik, ja, Zijn ik, wij huigelachtig, zoals ik, u net oh, zei? Ik vind, nou, Dit vind ik een van de twee grote voorbeelden van het verlogenen van een beginsel. Want het gaat niet eens meer om 0,7% voor ontwikkelingshulp... waar mensen kritiek over hebben, hoewel die kritiek vaak niet gebaseerd is op kennis van zaken. Maar het was, het was, een, het was een tarief van een deel van ons inkomen dat we ter beschikking zouden stellen... van de wereldgemeenschap in zijn totaliteit. Vooral voor het doel van armoedebestrijding. Maar in de loop van die jaren zijn er natuurlijk andere elementen bijgekomen... die heel erg belangrijk zijn. Uh, en ik, ik, heb, ik heb dat voorbeeld wel eens eerder genoemd. Je bent deel van een de samenleving. Je, paalt, je betaalt belasting. en Je betaalt sociale zekerheidspremies. Die zijn gekoppeld aan een tarief. Dat moet je betalen. Daar heb je natuurlijk invloed op gehad, want je bent uh, burger... en je hebt gestemd en dat heeft dus geleid tot besluitvorming... in het parlement en tot bepaalde tarieven. Nou verdien je wat minder. Dan kan je niet zeggen... Uh, ik, ik ga mijn eigen belastingen verlagen. Huh? Nee, je, je doet eerst wat je moet doen... en dan heb je iets over... En dat ga je dan op een andere manier, als je dat moeilijker hebt... een andere manier verdelen over je eigen uitgaven. Over je eigen bestedingscategorieën. Dat geldt ook voor een land in de internationale... Huishouding. Maar wat zegt dat over Nederland? Dat we, dat we eigenlijk eh, egocentrisch zijn geworden. Dat we niet meer solidariteit met andere landen vooropstellen. Dat we ons ook afkeren van de internationale rechtsorde. Want dat was een afspraak in het kader van de internationale rechtsorde. Nou, dat zijn drie oordelen die ik heb uitgesproken. En dat... Um, en daar ben ik dus negatief over, met name ook, en dan komen we terug op het eerste deel van dit gesprek, omdat het initiatief daartoe is genomen door de Partij van de Arbeid. En dat was de Partij van de Arbeid, die in het midden van de jaren 70 die 0,7% had verwezenlijk. Dat hebben niet andere partijen, maar dat was het kabinet van Na Nadat er heel veel discussie was geweest in de jaren 60. Met, en dat was een mooie periode waarbij jongeren bijvoorbeeld uh, echt solidariteit uh, met andere groepen bovenaan in het vaandel wist het te plaatsen. En dat had hadden politieke consequenties. Nou, de Partij van de Arbeid wist dat voor elkaar te krijgen. En het mooie was in Nederland dat alle andere partijen dat hebben geaccepteerd. Dat De hele discussie na 1975 ging eigenlijk alleen maar over de vraag... voor zover het over de omvang van de hulp ging. Hoeveel komt er eigenlijk bovenop? Hè? Dus het 0,7 werd een vloer. En nou is dat vloerkleed weggetrokken, juist door diezelfde Partij van de Arbeid. En dat neem ik dus de Partij van de Arbeid nogal kwalijk. Ja. Want waar zijn ze mee bezig dan? Kijk, juist omdat de Partij van Arbeid dat heeft gedaan... komt het niet meer terug. Um, want als een andere dat had gedaan... de Partij van Arbeid had niet in de regering gezeten... dan was dat makkelijk hersteld. Maar dit is niet meer herstelbaar. Dus dit is voorbij. En dat vind ik uitermate pijnlijk. En je moet ook eens weten hoe daar vanuit andere landen... naar gekeken wordt naar Nederland. Want we lagen op dit punt natuurlijk wel voor... En dat gaf ook geloofwaardigheid natuurlijk aan Nederlands optreden... wanneer het ging om vragen met betrekking tot internationale solidariteit... zelfs voorbij de ontwikkelingshulp. Maar als, als de Partij van de Arbeid dit dus doet, dit heb, dit heb, dit, en dit doen ze... in wat voor staat is die partij dan nog? Nou, ik weet het niet. Misschien in staat van verwarring. Uh, er zijn meer mensen staat die er... In uh, van Nee, nee, dat niet. De nee, partij is er. En het is een stevige partij in het huidige coalitieakkoord. Dus nee, dat volstrekt niet. Maar enige verwarring hoop ik, overigens. Want ik vind dat er discussie moet zijn een van mijn... Uh, maar we moeten niet te veel gesprek over de Partij van de Arbeid hebben... en weer naar terug gaan wanneer we het hebben over internationale nee, maar samenwerking. Ik, wou, maar echt... ik hoop dat er veel discussie is. Hè? Ik hoop dat er veel mensen protesteren en hun mond open doen... en naar vergaderingen gaan en, uh, maar gebeurt het? en ergens uh, tegenin gaan. Nou, misschien wat meer. Het is de laatste tijd in veel politieke partijen... behalve dan één keer in het CDA rond die, uh, die vorige kabinet. Het is toch bij de Partij uh, van de Arbeid op, op, op, toch nauwelijks gegaan over die 0,7? Helaas. Ja, dat vind ik ook. Helaas. Dat was weinig discussie. Uh, en over de 0,7 was eigenlijk helemaal geen discussie. De discussie over het andere punt betrof de, de criminalisering van de illegaliteit... Is, is te laat op gang gekomen. Dat maar, werd wel discussie. Maar over deze norm... Maar hierover helaas niet. En dat had ik ook niet verwacht. Want juist binnen de Partij van Arbeid is een beweging... zoals bijvoorbeeld de evert stichting die altijd iedere keer weer de mensen wist te enthousiasmeren... voor internationale solidariteit. Dus... Ik hoop in verwarring, maar voorlopig. Maar het was even stil. En ik hoop dat het niet stil blijft. Maar en laten er we het... het maar over de hoofdonderwerpen hebben. En niet alleen maar over is de belangrijkste. Dat ontwikkelingssamenwerking. Bij ja, bijvoorbeeld. Nou, ja. wat vindt u dan van uh, minister Ploemen uh, en haar beleid? Zij zit op het ministerie van, dan moet ik het goed zeggen... internationale handel en ontwikkelingssamenwerking. Ja, nou, misschien, of moet ik zeggen, een... internationale handel ja. en ontwikkelingssamenwerking. Ik, ik maak alleen een algemene opmerking erover. Omdat ik vind, je, als politicus moet je het nooit over je opvolgers zelf hebben. Maar ik wil wel iets zeggen over, nee, je bent over, geen over de grote... Meer. Je bent nee, geen lid over, meer. Nee, nee, nee ik, ik, ik, ja, ik beschouw me ook nog steeds een beetje als politicus. Kijk, ik wil iets anders zeggen. En dat gaat over, over het onderwerp. Het is een totale, ja. Ik ben een voorstander van het aan elkaar relateren van hulp en... Economie en dat is dus handel, bijvoorbeeld. Ja? En daar heb ik altijd ontzettend veel gedaan. Want toen ik net zei dat ik in de jaren zeventig heel erg bezig was met, die hele vraagst met het vraagstuk van de nieuwe internationale economische orde, dat ging niet alleen maar over hulp, dat ging over schulden, dat ging over grondstoffenprijzen, dat ging over toegang uh, tot, uh, uh, tot, uh, tot transnationale ondernemingen, noem alles maar op dat te maken had met de wereldeconomische totaliteit. Ik ben ook nog. Um, ondersecretaris-generaal geweest... van de Verenigde Naties Organisatie... voor Handel en Ontwikkeling. Dus ik weet waar ik het over heb... Als ik, als ik zeg dat die relatie... van groot belang is. Maar, nu. Als je nu het aan elkaar koppelt... en ik vind dat het aan elkaar gekoppeld zou moeten worden... dan moet je weten waarom je het koppelt. En je koppelt het... Op dat ontwikkelingslanden... in de handel... in de wereldeconomie... kunnen worden geïntegreerd... Hoe gebeurt dat? Doordat zij in staat worden gesteld om meer te exporteren. Niet omdat ze meer van ons kopen, nee. Dus iemand die hulp en handel momenteel aan elkaar koppelt... zal ervoor moeten zorgen dat wij in Nederland en in Europa meer gaan kopen van... ik kan het niet eenvoudiger zeggen, van Afrika en Azië. Niet dat wij met Nederlandse bedrijven daar naartoe gaan om meer aan hen te verkopen. Dat is perfect. Het is precies de omgekeerde wereld. Dus het aan elkaar koppelen betekent A: zorgen dat er daar meer wordt geïnvesteerd. Vooral door hun eigen ondernemingen. En verdrijft die ondernemingen niet door met westerse investeringen daar uh, uh, te gaan wapperen. Op, en dat gebeurt, helaas. En doordat zij in staat worden gesteld om te exporteren naar ons. Maar dit is toch niet zo moeilijk? En dat is dit moet omgekeerde... minister Ploemen toch begrijpen? Ik hoop dat ze dat begrijpt. Ik, uh, ik weet dat niet. Ik heb niet de indruk dat dat al is doorgedrongen tot de nota's die naar voren die zijn geschreven. Maar nogmaals, ik voeg, oefen geen individuele kritiek op. Alleen maar... Algemene, want die kritiek zou je ook kunnen uitoefenen, natuurlijk, op het ontwikkelingsbeleid van talloze andere West-Europese landen. Het gaat erom dat Brazilië, maar juist ook de kleinere ontwikkelingslanden die niet al geïntegreerd zijn in de wereldmarkt, in staat zijn om meer werkgelegenheid te creëren via ook meer export naar ons toe. Dat is de kern van alles. Wanneer je praat over andere zaken dan louter hulp. Dat hoort iedereen naar mijn mening te begrijpen. Ik kan het ook niet eenvoudiger uitleggen dan ik er heb gedaan. Nee, u heeft dat heel goed uitgelegd. Um, u heeft ook een plaat uitgekozen en een hele mooie. Uh, het nummer Politiekje van uh, Bram Vermeulen. Dus die gaan we draaien voor uh, de heer Jan Pronk. Als ik niet kijk... Meneer Pronk, waarom deze plaat? Ja, fantastisch. Niet alleen maar omdat ik een grote fan altijd ben geweest van Bram van Meulen. Destijds, want hij is helaas veel te jong gestorven. Veel te jong. Maar omdat hij hier prachtig is verwoord... Uh, de houding van mensen die zich willen vrijpleiten. Door niet alleen maar niet actief te willen zijn maar door hun ogen voor alles te sluiten wat er gebeurt. Ik, ik lees niet, ik kijk niet, en dus kan ik ook niks weten... en dus gebeurt het ook niet. Je denkt het weg, het bestaat niet. Um, ik probeer wel eens duidelijk te maken in gesprekken met jongeren... Met studenten bijvoorbeeld, niemand is natuurlijk schuldig... aan alles wat er gebeurt. Maar als je niet actief bent op de een of andere manier... Als je dus geen verantwoordelijkheid probeert te nemen... mede verantwoordelijkheid door een heel klein beetje invloed uit te oefenen... dan word je wel schuldig. Mag ik een verhaal vertellen over een prachtige film... die eh, gemaakt is door een Nederlander, Johan Kramer? En die heet Sing for Darfur. Dat is in Spaans, in Barcelona. Is, het is een soort van running gag waar iedere keer weer andere mensen naar voren komen... die smoesjes, alle mogelijke, alle mogelijke smoesjes naar voren weten te brengen... in gesprekken met elkaar over het feit... dat ze niet op de een of andere manier betrokken willen zijn bij Darfur. En Darfur staat niet voor Darfur. Het is een soort metafoor voor onheil. Ver van hun bed. Uh, van het is allemaal niet waar, het is opgeklopt, het is allemaal hun eigen schuld. De, de, is een, een, een, een, een, een groot aantal aan elkaar geschakelde excuses. Smoesjes. En het leven gaat gewoon door in, een, in die destijds zeer welvarende stad Barcelona. En dat ervaar je natuurlijk ook continu, ook in West-Europa en ook in Nederland. Je, we verzinnen allemaal smoesjes om ons niet betrokken te hoeven voelen bij de consequenties die anderen ondergaan. Vaak ook van onze eigen. Uh, uh, van het feit dat we niet een stapje terug willen doen. Uh, nou, en dat vergroot dus de kloof die er is... tussen mensen die horen tot groepen met macht en voorsprong... en mensen en groepen die behoren tot groepen... zonder enige macht en invloed en die achtergesteld zijn. En u geeft les aan jonge mensen. Wat zegt u dan tegen die jongeren? Zorg dat je actief wordt, zorg dat je meedoet... Een van de positieve dingen die ik ervaar is dat overal... waar ik les geef, colleges geef, ook in andere landen... jongeren momenteel heel erg betrokken zijn. Uh, ze zijn geïnteresseerd. Veel meer dan bijvoorbeeld 15 tot 20 jaar geleden. Ze zijn nieuwsgierig. En dat vind ik, dat vind ik heel positief. Wat je dus niet ziet is dat mensen weten hoe ze hun nieuwsgierigheid ook... En hun openheid en hun betrokkenheid kunnen vertalen in actie. Dat was vroeger, en ik wil niet over vroeger praten, iets vanzelfsprekend. Je was betrokken en er was iets vanzelfsprekends dan ook in termen van vertalen in actie. In voet ja, uitoefenen. Ja, We hebben wel de Arabische weten meegemaakt. Dat was toch vanuit jongeren? Is dat ontstaan. Exact, het kan dus wel, maar in Europa zie je dat niet. Uh, in Amerika zie je het ook niet. Um, he, dus er is grote betrokkenheid. Misschien in Amerika nog ietsje meer. Want daar kom je studenten tegen die op een, op een, op een modelmatige manier een betrokkenheid weten te vertalen, bijvoorbeeld in een actie tegen bedrijven. Maar hoe jong bent u nog? Ik ben jong, vind ik. A, ik ben heel gezond, ik ben fit, ik ben fris en ik voel me jong. Maar dat geldt voor ieder ander die ook 73. is. En hoe dat is net activistisch zo. dan nog? Ik ben um, actief. Uh, bepaald actief en tamelijk activistisch. Alleen, ik gebruik andere instrumenten dan destijds... omdat bepaalde instrumenten die destijds werden gebruikt... momenteel natuurlijk niet in zwang zijn... en die keren zich dan ook weer tegen je. Maar ik probeer wel op een andere manier actief te zijn... door de I like this button in te drukken op Facebook. En, en als u dan eigenlijk nu de politiek in zou gaan... Stel voor, u bent nu, uh, u, u, u, ja, stel, het is nu geen 1971, 2013, u zou nu de politiek ingaan... en u heeft een politieke carrière voor u van 40 jaar. Wat zou u anders doen? Dan toen of dan, dan de anderen nu? Dan, dan toen. Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet, want het aardige wat ik toen heb gedaan... was, dat vind ik wel van belang. Ik, kwam nie, ik ben niet de politiek ingedreven vanuit de universiteit... Um, als deskundige, dat is tegenwoordig bijna iedereen een soort meritocraat. Ik, ik ben politiek actief geworden uh, in een kleine afdeling van de Partij van de Arbeid. met, met mensen die uh, vaak werkloos ja, wat waren. Wat zou u uh, anders doen? Dus je, je, wat kunnen we je was leren? Bezig van u? Op, nou, niet van mij. Maar ik vind dat we met z'n allen kunnen leren van mensen van destijds en daar voelde ik me toen toe aangetrokken, dat ze werkten vanuit het grondvlak. Dat ze werkten uh, vanuit actie op straat, hè? langs de deuren gaan, ombudswerk voor andere verrichten. Eerlijk gezegd, ik wil dat wel uitspreken, zoals de SP is gaan werken later. Hè? En ik ben met een aantal opmerkingen en, en beleidspunten van de SP niet eens, maar hun aanpak vind ik goed. Namelijk vanuit de ervaring van mensen, politiek bedrijven. Uh, ten gunste van die mensen. Ik Vind ik dat ze ook die mensen begrip moeten bijbrengen... voor vreemdelingen en voor internationale solidariteit. En daar ontbreekt het naar mijn mening nog te veel aan. Dat aan elkaar koppelen is van het allergrootste belang. Ik geloof ook, eerlijk gezegd... dat je ook niet grote internationale veranderingen... teweeg kan brengen, kan bewerkstelligen... waarin niet, niet tegelijkertijd binnen je eigen samenleving... Rechtvaardigheid weten te creëren en ongelijkheid weten te verminderen. Dat moet aan elkaar gekoppeld worden. Dat was de les die ik ook heb geleerd destijds al van de Club van Rome. Die op een andere manier hè, voorstellen deed met betrekking tot onze welvaartstoeneming en met betrekking tot het milieu. Je kunt alleen maar mensen zover krijgen dat ze een stapje terug doen als ze weten dat anderen die het beter hebben een grotere stap terug doen gesproken. We hebben nog maar weinig tijd, uh, meneer Pronk. Uh, maar ik wil toch nog vragen, hoe ziet uh, uw toekomst eruit? Meiden? Uw toekomst? Mm. Nou, ik, ik, ik, ga, ik ga niet meer uh, posities proberen te krijgen. Dat heb ik ook uh, al, al jaren niet. Uh, ik studeer... Ik schreef, schrijf en ik spreek. Ik, ik hou zoveel mogelijk met jongere generaties. Uh, ik hou erg van lesgeven. Uh, dat heb ik meegekeren van mijn ouders. Uh, die waren goede onderwijzers en onderwijzeres. En, uh, ik, het verrijkt mij sterk. ook, Omdat ik, als ik met jongeren spreek... dat ik veel van hen opsteek. Ik, ik steek iets op van de cultuur van de huidige jongere generatie. Ik, ik leer hun vragen kennen. Ik probeer daar weer antwoorden op te formuleren. Dus ik draai echt mee... Um, in, in de samenleving. En ik blijf ook reizen. door echt goed te kunnen begrijpen. om echt goed te kunnen begrijpen. wat er elders buiten Nederland ook gebeurt. Dus dat is een beetje mijn toekomst. Zolang ik kan werken, blijf ik werken. Uh, en alles wat op, op een afkomt. zal ik aanpakken. Uh, dat is ook de manier om jong te blijven. Dat heb ik ook geleerd van mijn eigen leermeesters. Werk tot de laatste stik. En denkt u dat u. als de Partij van de Arbeid. toch weer bij zinnen komt. Misschien toch nog een keer lid gaat worden? Nou, daar is een bekering voor nodig. Dat is nog meer dan, dan bezinning. <lacht> dus dat is ver weg? Dat is niet uitgesloten. Nogmaals, de deur heb ik uh, niet met een bank dichtgeslagen. Ik ben, ik ben vertrokken. Maar de Partij van de Arbeid is naar mijn mening op dit moment, met alles wat natuurlijk Spekman doet... daar bewondering voor, toch geven deze twee hoofdonderwerpen... we over één hoofdonderwerp niet gesproken... dat is de, de, de kwalijke manier waarop mensen als ander soort mensen wordt beschouwd... door de criminalisering van illegaliteit. De he. Maar op deze beide punten zal de Partij van de Arbeid echt uh, terug moeten... Ik, misschien hebben ze geluisterd vanavond. Ik heb in ieder geval geluisterd. Ik heb veel opgestoken over ontwikkelingssamenwerking... en internationale solidariteit, als ik het zo mag uitrekken. Ik bedank u hartelijk voor het gesprek. En voor de prachtige platen die we had uitgekozen. En ik wens u een genoegelijke avond. Merci, snap wel.